12 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Goedemiddag. Radiosignaal deels hersteld door noodmasten. Deeltoezichthouders woningcorporaties verdient te veel. En nieuwe aangifte tegen John Demjanjoek. Dan het weer. Toenemende bewolking. Vanmiddag regenachtig en maximaal tussen 20 graden aan zee en 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw veel regen. Morgen afwisselend bewolkt, buig en zonnig en iets frisser dan vandaag. In delen van Noord en Midden-Nederland kan men weer naar de radio luisteren. Door een brand gisteren in de zendmasten van Lopik en Smilde ontvonden er problemen voor zowel radio en tv via de Eter. Jan Westerhof van de Nederlandse publieke omroep. Meneer Westerhof, hoe staat het op dit moment met de problemen? Nou, we zijn macht aan het werk om het uh, te herstellen. Het zijn, uh, bij twee masten uh, zijn we hard aan het werk. Loop ik proberen we zo snel mogelijk te herstellen. Dat wil zeggen, de provider die ons uh, dat signaal levert... is daar nu hard mee aan het werk. Ondertussen hebben we voor Midden-Nederland... bij Hilversum hebben we een voorziening getroffen op een mast... die Radio 1 weer kan uitzenden. Daar kan ik niet van zeggen hoe ver dat nog reikt. Dat zijn we nog aan het meten. Uh, wat betreft de mast in het noorden bij Assen en bij Smilde. Daar staat nu een, een, een noodmast die een deel van uh, Noord- en Oost-Nederland weer bereikt. En dan gaat het om alle vier, de FM Zenders Radio 1 tot en met 4. Ja, um, dus in principe, uh, nou men is weer bezig, maar de problemen zijn nog steeds groot. Ja. Uh, u heeft het over noodmasten, wat moet ik daar, me daarbij voorstellen? Nou, één is een letterlijke mast die nog opgebouwd moet gaan worden, die is onderweg. Een de andere is, dat zijn masten die staan er dan. En dan kun je dan met zenders voorzieningen intreffen. Uh, uh, bijvoorbeeld dat is het, bij het Mediapark staat een grote mast, daar hangen alle zenders in. Maar daar zaten wij dan nog niet het, dit vermogen op voor Radio 1. Mm -hmm. Dus daar gaan we met flink vermogen dan tijdelijk in hangen om, uh, om uh, minder Nederland beter te bedienen. Ja, En uh, wanneer uh, kunnen we overal weer alle zenders ontvangen? Dat durf ik niet te zeggen. En dat zijn twee verschillende situaties. Dat, die in Lopik, dat is een kwestie van repareren. Ja. Uh, maar ja, veel mensen hebben de beelden gezien wat er in beelden is gebeurd. Die mast die heb je zomaar niet weer hersteld. Dus daar moeten we voor wat langere termijn noodvoorzieningen treffen in die regio. Ja, en, maar bij benadering is geen enkele termijn te geven op dit moment. Dat durf ik niet te doen. Er wordt, wordt hard aan gewerkt om het dit weekend in beelden op te lossen. Maar meer durf ik daar niet over te zeggen nog. En je moet wel weten, de kabel, hè, veel mensen luisteren ook via de kabel, dat kan wel. Mm -hmm. En uh, internet natuurlijk ook. We hebben al onze zenders die staan op de internetsites. En als je een mobieltje hebt, dan kun je ze ook nog met een appje kun je ook nog luisteren. Uh, en die FM proberen om nu zo snel mogelijk te herstellen. Ja. Bent u eigenlijk niet geschrokken dat uh, twee branden in twee zendmasten zulke grote gevolgen hebben? Een goed deel van het land had gewoon geen radio meer. En ook deels ik... TV, geen tv. Ja, zeker. Dat is nog nooit gebeurd. Ze nee. dus 40 jaar lang is dat niet gebeurd. Dus er komt ook een heel grondig onderzoek naar hoe dat heeft kunnen gebeuren. Jan Westerhof van de Nederlandse publieke omroep. Dank voor uw toelichting. Onderwijsminister Van Bijsterveld heeft tienduizenden geslaagde VMBO'ers een felicitatiekaart gestuurd. Ze wilden VMBO'ers met de kaart overtuigen om een vervolgopleiding te doen. Tijdens de lange zomervakantie vergeten volgens Van Bijsterveld veel geslaagden zich in te schrijven voor een opleiding en daardoor maken ze minder kans op een baan en dat is zonde schrijft ze. Gezakte jongeren ontvangen eind deze maand een brief van de minister, daarin wil ze hen aansporen het komend schooljaar alsnog het diploma te halen. Jaarlijks verlaten bijna 40.000 jongeren de school zonder diploma en het kabinet wil het aantal in 2016 hebben teruggedrongen tot 25.000. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat een vijfde van alle toezichthouders bij woningcorporaties meer verdient dan binnen de branches afgesproken. Sinds juli 2010 is vastgelegd dat toezichthouders van kleine corporaties maximaal 9000 euro mogen verdienen. En voor grote corporaties ligt de grens bij 18.000 euro. Maar 20% houdt zich dus niet aan die regels.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 en, en dan kan het bijvoorbeeld via de rechter. Uh, uh, kan men gedwongen worden zich te, aan te houden. In een reactie laat de Woonbond, die opkomt voor de belangen van huurders. weten dat ze het onaanvaardbaar vindt. dat commissarissen meer verdienen dan de norm. China heeft president Obama gevraagd om de ontmoeting met de Dalai Lama af te zeggen. De Tibetaanse geestelijke bezoekt het Witte Huis later vandaag.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 en afgelopen nacht werd hij op de valreep alsnog uitgenodigd. De geestelijke leider is al vanaf begin deze maand in Washington. Dit is het NOS-journaal met Arnold Duivene de Wit. Het Duitse openbaar ministerie onderzoekt een nieuwe aangifte... tegen de veroordeelde oorlogsmisdadiger John Demjanjuk. Demjanjuk werd in mei in München veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank was hij medeplichtig aan de moord op 28.000 Joden... onder wie veel Nederlanders in het nazi-vernietigingskamp Sobibor. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, er is nu een nieuwe aangifte. Wat staat erin? Ja, dit gaat over een ander concentratiekamp. Flossenburg in Beieren. Daar heeft Demjan als bewaker gewerkt eh, nadat hij weg was uit Sobibor van oktober 43 tot december 44. Uh, overigens samen met een ander, uh, Nagorni. Dus de aanklacht is dus tegen twee mensen. Uh, Nagorni kennen we trouwens uit het proces tegen Damjanjuk... want hij heeft tegen hem getuigd. Die was toen geen verdachte. Uh, volgens de mensen die nu die aangifte hebben gedaan... Uh, zijn ze dus ook medeschuldig aan de moord op de bijna 5000 gevangenen... die in die periode dat zij er waren zijn omgekomen. Uh, volgens dezelfde redenering dus eigenlijk... waardoor Damjanjuk veroordeeld kon worden in München. Er uh, is geen direct bewijs dat hij... Persoonlijk heeft gedaan. Maar als bewaker in een kamp. dat er alleen maar toe dient. om mensen te vernietigen. ben je medeplichtig en dus schuldig. Maar niettemin, waarom komt dat. Openbaar, openbaar ministerie nu pas met die uh, aanklacht, die aangifte? Ja, die aangifte is gedaan uh, door uh, twee mensen. die nauw betrokken waren bij het proces tegen Demjanjoek in München. Uh, een onderzoeksrechter en door Cornelius Nestler. dat is de Duitse advocaat van de Nederlandse medeaanklagers. die nabestaanden van de slachtoffers van Sobibor. Ik heb Nestler zojuist even gesproken. Hij zegt, we wilden wachten op het vonnis... en de argumentatie van die rechtbank in München. Uh, en nu we die hebben, dus inderdaad de gedachtenlijn... van iemand die aanwezig was als bewaker... ergens waar alleen maar mensen werden vermoord... dan ben je dus medeplichtig. Pas nu we dat zwart op wit hebben... kunnen we eigenlijk de volgende stap zeggen, zetten... en uh, proberen om met dezelfde argumenten... andere zaken in te dienen. Uh, hij denkt trouwens dat de kans heel klein is... dat Demjanjoek zelf nog een keertje veroordeeld kan worden. Want de totale straf kan niet hoger worden. Maar het is ook een soort breekijzer die deze onderzoekers en deze advocaat willen gebruiken... om het OM te dwingen om zelf onderzoek te gaan doen... naar al die andere bewakers. Want er zijn natuurlijk in Vlossenburg en andere kampen... veel meer dergelijke mensen geweest. Wouter Meijer in Berlijn, dankjewel. Een commissie van de VN-veiligheidsraad... heeft 14 Talibanleden van een zwarte lijst gehaald. Op de lijst staan ruim 100 leden van de Taliban. Hun tegoeden zijn bevroren, ze mogen niet reizen... en ze mogen geen wapens kopen. De Afghaanse regering had de VN gevraagd om tientallen Taliban van de lijst te halen omdat ze hun militante activiteiten hebben afgezworen. Vier van de leden die nu van de lijst zijn gehaald zitten in de Hoge Raad voor de Vrede. Die is vorig jaar opgericht om vredesbesprekingen tussen Afghanistan en de Taliban voor te bereiden. De VN wil duidelijk maken dat het loont om bij te dragen aan de vredesbesprekingen.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 Toen we ons eigen gedrag moesten verantwoorden hebben we gefaald, schrijft hij. Murdoch belooft in de advertentie dat hij stappen zal ondernemen. Hij begrijpt dat excuses alleen niet voldoende zijn. Sport. In de Ronde van Frankrijk wordt vandaag vuurwerk verwacht van de klasse mensrenners. Het peloton moet in de 14e etappe over zes bergen. En twee daarvan zijn van de eerste categorie. De aankomst is op het plateau de Beien En dat is een berg van de buitencategorie. Verslaggever Gio Lippens. Gio, Thomas Veclair heeft nog altijd de gele trui om de schouders... maar uh, dat zou vandaag wel eens de laatste keer kunnen zijn, niet? Ik denk het haast wel, uh, hoewel je het nooit zeker weet bij Thomas Veclair... omdat het natuurlijk wel een man is met een leeuwenhart. Dat heeft hij in 2004 bewezen toen hij lang in de gele trui rijdt... tien dagen om precies te zijn. En toen iedereen ook dacht bij iedere beklimming... van nou oké, okay, nu gaat hij er eindelijk eens een keer af... maar uh, hij bleef maar aanklampen. Uiteindelijk natuurlijk won hij die toer niet... Maar uh, hij vestigde wel zijn naam. Thomas Verclair vanmorgen ook weer gestart, zojuist... een minuutje of tien geleden op de eerste rij van het uh, peloton. Maar uh, ja, hij staat 1,49 voor op Frank Sleck. Hij staat 2,06 voor op Cadel Evans. De anderen zitten daar ook vlak achter. En iedereen verwacht toch wel dat hij in deze loodzware etappe... dat hij uiteindelijk het onderspit moet delven... en dat hij die trui weer moet inleveren. En kunnen we toch nog iets verwachten van Robert Gezink ja, gewoon, ja. Zou, zou je ja. iets van hem kunnen verwachten? Gisteren leek het heel eventjes dat hij er redelijk bij zat... toen het peloton de Obisque opklom. Maar ja, het peloton ging daar heel erg langzaam omhoog. Uh, nu trouwens een lekker band voor Cadel Evans. Dat is in het begin van de etappe. Dat is nooit zo fijn als je net op gang bent gekomen. Uh, maar uh, ja, het zou mooi zijn als Geesink in ieder geval... nog eens een keer wat laat zien in deze Tour. Maar of hij daar vandaag voor heeft uitgekozen... dat is maar uh, de grote vraag. We zijn trouwens net gestart. We krijgen meteen een demarage van twee Franse Maxime. Bouwer van de AGDR-ploeg zit erbij. En er zit opnieuw iemand bij van FDG. De ploeg van de bergkoning Jeremy Roy. Dat is eigenlijk toch wel de man van de etappe gisteren. De etappe die gewonnen werd door Thor Hushof. En Sylvain Chavanel, de Franse kampioen, is gedemarreerd. Die zien we nu afdalen. Het gaat straks meteen omhoog. We gaan in de richting van de Porte d'Aspet En dan wordt het allemaal heel stijl. En dan zal er zich zeker een kopgroepje hebben gevormd. Nou, dan gaat het omhoog. En wordt het dan ook kouder en mistiger, zoals gisteren? Het valt mee. Uh, het is mooi weer. Het zonnetje schijnt. Ik zie wel wat wolkjes boven de echte hoge Pyrenee-toppen aan de overkant. Andorra ligt daar vlakbij. Maar uh, ja, het, het ziet er liefelijk uit moet ik eerlijk zeggen. En hierboven is het nog steeds lekker warm. Dus het is een dagje voor de korte moutjes en uh, de, korte, de korte broeken. Voor uh, de coureurs en voor het publiek. Geo Libbens, dankjewel. Tokio heeft zich kandidaat gesteld voor de Olympische Spelen van 2020. De Japanse hoofdstad voelt zich daarmee bij Rome en Madrid, die eerder al bekend maakten de Spelen van 2020 te willen organiseren. En ook Istanbul heeft aangegeven een gooi te willen doen naar de organisatie van de zomerspelen. Maar die stad is formeel nog geen kandidaat. In 1964 werden de Olympische Spelen ook in Tokio gehouden. Wim Rijsbergen gaat aan de slag als bondscoach van Indonesië. De oud-international heeft een contract voor twee jaar getekend. Rijsbergen was al actief in Indonesië... en was sinds begin dit jaar hoofdtrainer van de club PSM Makassar. Eerder was Rijsbergen bondscoach van Trinidad en Tobago. En biljarter Dick Jaspers heeft de halve finale bereikt... van het wereldkampioenschap drie banden. In Peru won hij in de kwartfinale van de Belg Frederic Codron vorige maand werd Jaspers al Europees kampioen. Die titel won hij door Daniel Sanchez te verslaan, de Spaanse wereldkampioen. En die is nu ook zijn tegenstander in de halve finale van het WK. Er is Bij de ANWB zit Helene de Geest. Er staan twee files, beide veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht voor knooppunt Everdingen, daardoor twee kilometer... En eentje bij Rotterdam op de A20 van Hoek van Holland naar Gouden. Daar staat 2 kilometer bij Rotterdam-Krooswijk. De rechterrijstrok is daar dicht. Dan de hoofdpunten uit het nieuws van dit moment. De ontvangst van de publieke radiozenders via de Eter... is deels hersteld naar de oprichting van twee noodzenders. Niet alle woningcorporaties houden zich... aan de maximumvergoeding voor toezichthouders. En het OM in Duitsland onderzoekt een nieuwe aangifte... tegen John Demjanjuk. Dit was het uitgebreide NOS-journaal, zometeen onderzoeksprogramma Argos.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 Mocht u in de buurt van Lopik of Smilde wonen, dan kunnen we halverwege uitvallen. Maar we zitten vandaag ook op de Middengolf, op 747 AM. Afgelopen maandag werd herdacht dat 16 jaar geleden de enclave Srebrenica viel. De herdenking kreeg zoals elk jaar enorm veel aandacht. En dat is begrijpelijk, want de gebeurtenis zal altijd een litteken blijven in de Nederlandse geschiedenis. Wat in de jaren die volgden veel minder voor het voetlicht kwam, is de manier waarop vluchtelingen uit Srebrenica zijn behandeld toen ze in Nederland asiel aanvroegen. Want Nederland dat op het eerste gezicht een verantwoordelijkheid had tegenover de voormalige bewoners van de enclave, kende niet echt een ruimhartig asielbeleid. Deze week praten we zo rond kwart voor een na over dit onderdeel van het Nederlandse vluchtelingenbeleid met advocaat Mark Wijngaarden, die de allerlaatste vluchteling zonder verblijfstatus uit Srebrenica bijstaat... in zijn al tien jaar durende strijd om in Nederland een verblijfsvergunning te krijgen. Maar luister eerst naar een herhaling van de reportage... die Gerard Leenders vorig jaar oktober maakte... over de omgang van de Nederlandse overheid met de Srebrenica-vluchtelingen. Wij hadden beloofd om die moslims te beschermen. Om ze hun een veilige aftocht te bieden. En dat hebben we vervolgens niet gedaan. Nu zoeken zij veiligheid in Nederland. En dan nou willen we ze weer wegsturen. En dat gaat niet aan. Het schandaal is dus dat, dat, dat die groep uit Srebrenica. die is volkomen en volkomen verontachtzaam. Er is, er is gewoon niet serieus naar gekeken. Uh, die mensen zijn uitgeprocedeerd. En het is nu tijd dat we die mensen humaan, menselijk laten terugkeren. De staat op vallen. Wij weten niet precies wat de oogmerken van de Bosnische Serviërs zijn. Tienduizenden doodsbange moslims op de vlucht, opgejaagd door de Bosnische Serviërs. De enclave Srebrenica is gevallen. 11 juli 1995 was ik in Srebrenica met mijn familie. Die dag werd Srebrenica bezet door Serbische extremisten. Mijn moeder, zusje en twee jongere broers zijn naar Potachari gegaan, waar de vn basis was. Mijn vader en ik probeerden via de bossen Toesla te bereiken. Ik heb zoveel doden en gewonden gezien... dat ik nu niet het exacte aantal kan vertellen. Ik heb gedraagd naar Srebrenica terug te keren en vonden daar slechterlijke misdadigers, terroristen en bandieten... die mij uit het dorp verjaagd hebben. Ik ben naar Nederland gekomen om hulp te zoeken. En zij hebben mij niet geloofd. Als op 11 juli 1995 de enclave Soberenitsa valt... onder toeziend oog van Nederlandse militairen is de oorlog in Bosnië-Herzegovina al drie jaar aan de gang. Vanaf 1992, het begin van de oorlog... komen de Bosnische vluchtelingen naar Nederland. Eind 1995 zijn dat er 25.000. Waaronder ook een aantal vluchtelingen... uit de Bosnische enclaves Srebrenica. Ze worden gastvrij ontvangen en krijgen allemaal een verblijfsvergunning. Het vredesverdrag van Deten in november 1995... maakt een einde aan de Bosnische oorlog. De Republiek Bosnië-Herzegovina wordt opgedeeld in twee delen. De Republika Serbska, waar voornamelijk Serven wonen... en de Moslim-Kroatische federatie. En daarmee lijkt er een einde te komen... aan de grote stroom vluchtelingen uit Bosnisch gebied. Al snel wordt ook het Nederlandse asielbeleid daarop aangepast. Op 1 december... Tien dagen na het bereiken van het dayton akkoord schrijft de toenmalige staatssecretaris van Justitie, mevrouw Schmitz, aan de Tweede Kamer... In verband met de gewijzigde situatie heb ik besloten geen A-statussen te verlenen aan Bosniërs. Op den duur zal moeten worden overgegaan tot gedwongen terugkeer. Bosniërs worden voortaan dus niet meer automatisch als vluchteling erkend. Dit beleid zal in de jaren daarna voor vluchtelingen uit de enclave Srebrenica voor veel onduidelijkheid zorgen. Want aan de andere kant voelt Nederland zich wel op een speciale manier met het lot van de slachtoffers van Srebrenica verbonden. Vanwege de medeverantwoordelijkheid die ons land draagt bij de val van de moslimenclave. Minister-president Kok op 16 april 2002. Nederland neemt nadrukkelijk niet de schuld op zich voor de gruwelijke moord op duizenden Bosnische moslims in 1995. Wel wordt op deze wijze de politieke medeverantwoordelijkheid van Nederland... voor de situatie waarin dit kon gebeuren, zichtbaar gemaakt. De overlevenden gaan getekend door het leven. Hun trauma's en de pijn van het gemis van dierbaren... zullen nog lang, heel lang, in alle scherpte voelbaar blijven. Het zijn zwarte bladzijden in een boek dat in zekere zin nooit dichtgaat. Maar hebben wij die verantwoordelijkheid tegenover de vluchtelingen uit Srebrenica... wel op ons genomen de afgelopen 16 jaar? Er was tot 2001 geen specifiek beleid voor asielzoekers, vluchtelingen uit Srebrenica. Uh, het waren Bosniërs, dus ze vielen gewoon onder het algemene Bosnië-beleid... Jan-Willem de Haan uit Rotterdam. Hij is advocaat, gespecialiseerd in asiel- en vreemdelingenzaken. In de holle ontvangstruimte van zijn advocatenkantoor in Rotterdam... vertelt hij over zijn eerste contact met Srebrenica-vluchtelingen. Dat is in het einde van 98, begin van 99 geweest. Toen kwamen er opeens ja, vrij veel mensen uh, die in Srebrenica hadden gezeten... tot en met juli 95... En achteraf bezien, dat was ook het begin van de periode... dat in Bosnië, in het zogenaamde veilige gebied van Bosnië... die mensen werden gedwongen om ja, terug te keren... naar de gebieden waar ze vandaan kwamen, Srebrenica stad of de omgeving. Dus die, die, die mensen die, die zijn, degene die het overleefd hebben... in eerste instantie in het kanton Tuzla, zeg maar de provincie Tuzla... het veilige gebied terechtgekomen... Er was natuurlijk geen opvang, dus ze hebben leegstaande Servische huizen gekraakt of bezet. Daar hebben ze gewoond. En die, die in de loop van de jaren negentig, ja, toen, toen hè, als uitvloeisel van het Daytonakkoord... Euh, ja, werden die mensen gedwongen de huizen te verlaten. Want ja, die konden terug worden gekleend door de oude, rechtmatige eigenaars, de Serviërs. En nou, dat was dan voor heel veel mensen de directe aanleiding om te vertrekken. Als gevolg van deze huisuitzettingen... en de onmogelijkheid om naar Srebrenica terug te keren... komen eind jaren negentig ongeveer 350 vluchtelingen... uit Srebrenica naar Nederland. Daar worden ze ondervraagd door de IND... de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Het eerste wat de mensen te horen kregen... als ze hun uh, interview wilden doen, was van... u hoeft niet te vertellen over de oorlog... want we weten wat er allemaal is gebeurd. Dus... Uh, daar gaan we het niet meer over hebben, over die oorlog. We willen het alleen nog maar hebben over de directe reden van vertrek. Nou ja, wat was voor veel mensen de trigger, de directe reden om te vertrekken... dat ze die bezette Servische huizen uh, ja, werden uitgeschopt... en terug moesten naar Srebrenica, de stad. Dan, dan kom je dus al heel snel in een ja, puur economisch verhaal terecht... want ja, dat is dan een huisvestingsprobleem, zoals dat werd genoemd... Nou ja, dat wordt uh, op basis van het vluchtelingenverdrag niet uh, als een ja, goede reden voor vluchtelingschap aangenomen. Dus om die reden werden de mensen stuk voor stuk afgewezen. Ik heb de val van Srebrenica meegemaakt. Ik wil graag over dat schrijven, maar dat gaat niet. Dat doet zoveel pijn en ik heb geen woorden deze pijn te beschrijven. Mensen zijn vervoerd en gedood, afgeslacht en verkracht. Na de tragedie heb ik grote stress en angst en trauma's. Ik heb in twee verschillende servicehuizen gewoond, maar door de overheid uitgezet. Ik zal nooit mijn kinderen daarin brengen om hen hetzelfde lot te laten begaan die mij is overkomen. Na dit alles had ik geen andere keuze dan naar Nederland te gaan. De gevluchte moslims die de trauma's van de hel van juli 1995 nog dagelijks met zich meedragen, kunnen ook geen beroep doen op het zogenaamde traumatabeleid. Want daarin staat dat de betrokken asielzoeker binnen zes maanden na deze gebeurtenissen het land van herkomst dient te hebben verlaten. Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat bij een later vertrek de betrokken asielzoeker zich blijkbaar heeft kunnen handhaven in het land van herkomst. En daarom van hem of haar gevergd kan worden terug te keren. Ik ben Boris Drozjek, psychiater uh, bij het Centrum Zuid-Nederland. die zich bezighoudt met hulpverlening aan slachtoffers van politiek en oorlogsgeweld. Psychiater Drozjek behandelt tientallen vluchtelingen uit Srebrenica. Hij heeft een uitgesproken mening over het Nederlandse traumatabeleid. Men stelt zoiets uh, uh, veronderstellend eigenlijk dat uh, een vluchtregel uit het oorlogsgebied uh, hetzelfde is als boeken van een ticket bij, bij een reisbureau. Uh, er zijn mensen die uh, ook het geld niet konden regelen om het land te verlaten. Er zijn ook mensen die hoop hadden. ...en dachten dat het toch in hun land beter naartoe zou gaan. Uh, dus zo'n heel erg uh, zegge, uh, strikte uh, definitie van wanneer ben je vluchteling... ...en wanneer uh, ben je iemand die uh, gevlucht is vanwege het gevaar... ...en dat beperken met zes maanden is, is onzin. Vier jaar geleden heeft Saliha Osmanovic haar zoon begraven. Dit is de eerste keer dat ze terug kon naar Srebrenica waar hij is omgekomen. Oh. Oh. 11 juli 1995. Vijf dagen nadat de zoon van Saliha Osmanovic werd omgebracht... viel de Oost-Bosnische moslimstad Srebrenica in handen van het Bosnisch-Servische leger. Het eerste door de Verenigde Naties gewaarborgde veilige gebied... werd het toneel van het ergste bloedbad in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Zo begint de film A Cry from the Grave. Een NPS-BBC-documentaire over de gebeurtenissen in Srebrenica... die in december 1999 op de Nederlandse televisie wordt uitgezonden. Dat was een zogenaamd momentum om voor die groep extra aandacht te vragen... Aandacht die zich vooral richt op de bijzondere verantwoordelijkheid... die Nederland heeft tegenover de Srebrenica-vluchtelingen. Het besef van de dreigende uitzetting van deze groep... door het tweede kabinet-kok gaat veel partijen te ver. In februari 2000 eisen ze van staatssecretaris Job Cohen maatregelen. En met succes. Het kabinet besluit op 18 februari 2000... om voor de ongeveer 350 asielzoekers uit de moslim een uitzondering op het asielbeleid te maken. Vier dagen later formuleert Cohen het in een brief aan de Tweede Kamer aldus. Aan hen zal een vergunning tot verblijf worden verleend... wegens klemmende redenen van humanitaire aard. Betrokkenen dienen voor 18 februari 2000... een asielaanvraag te hebben ingediend... In een zogeheten tussentijdsbericht Vreemdelingen Circulaire Srebrenica... van 5 juni 2000... worden die klemmende redenen van humanitaire aard nader ingevuld. Bij deze beslissing is in overweging genomen... dat de Verenigde Naties in het algemeen, en Nederland in het bijzonder... de val van de enclave niet hebben kunnen verhinderen. Het betreft hier een specifieke situatie... die de rijkwijde van het vreemdelingenbeleid overstijgt. Een half jaar na het Cohen, pardon, komt er een tweede groep srebrenica vluchtelingen naar Nederland. De zogeheten late vluchtelingen. En ditmaal gaat het om een groep van ongeveer 200 mensen. Precieze aantallen kunnen we niet geven, omdat de IND alleen dossiers bijhoudt... en niet de hoeveelheid mensen die binnen een dossier vallen. Waarom komt deze groep vijf jaar na dato naar Nederland? Advocaat Jan-Willem de Haan. Nou, eigenlijk kwam die groep om dezelfde reden uh, naar Nederland als de eerste groep. Namelijk die huisuitzettingen in uh, de veilige provincie uh, Tuzla in Bosnië. Die gingen gewoon nog steeds door. Uh, en ja, die mensen die konden gewoon geen kant op. Want uh, waar ze zaten in het veilige gebied, ja, daar konden ze niet meer wonen. Daar werden ze de woningen uitgetrapt. Aan de andere kant, ja, terugkeer naar Srebrenica. De stad of de dorpen eromheen, ja, dat was vooral in die periode begin jaren 2000 ja, nog onmogelijk. Ik ben Medija, ik kom uit Srebrenica, Bosnië en Herzegovina. En ik woon uh, sinds 2001 in Nederland. Medija is één van die 200 late vluchtelingen. Na de val van Srebrenica probeert haar familie zich te vestigen in Bosnië. Maar dat lukt niet. Van verhuizingen, verhuizingen, hij is... Uh, gezet worden uit servicenhuizen. Nou, nou gedwongen eigenlijk werden we om terug te keren naar Srebrenica. en dat, dat, dat was onmogelijk hmm. in die tijd. Waarom konden jullie niet terug uit Zevenice? Omdat uh, natuurlijk Srebrenica bezet is door de Serviërs. En, en voor ons dat nog gevaarlijk zou zijn om, die, om in die tijd terug te keren. En mensen die al in, uh, met de begeleiding van Oemprefoor uh, en uh, Srebrenica gingen om te kijken uh, naar huizen. Die werden al met stenen uh, bekogeld enzovoort. Dus het was... Uh, nou ja, om terug te keren als een jong gezin, heel gevaarlijk. En bovendien uh, willen we niet naar een plek terug... waar 10.000 mensen vermoord zijn, om dan daar weer een leven op te bouwen... en elke dag de mensen tegenkomen die dat gedaan hebben. Mm -hmm. en dat wisten we natuurlijk uit al onze contacten... ook met bijvoorbeeld UNHCR in die tijd. Jan Pronk in 2000 minister in het Tweede Paagse kabinet. Er waren mensen die probeerden daar zich te vestigen... en werden wederom weggestuurd. Er zijn huizen in brand gestoken. Die waren neergezet door de Verenigde Naties, UNHCR voor mensen uh, wiens huis al een keer in brand was gestoken... om zich te hervestigen. En dan waren degenen die de moslims daar niet accepteerden... die gingen heel ver. Die mensen werden ook omgebracht soms. Wat er in 2000 gebeurde had direct te maken met het jaar... 1995, was maar vijf jaar later. De tweede groep vluchtelingen valt niet meer onder het Cohen, Pardon, omdat ze pas na 18 februari 2000 naar ons land zijn gekomen. Ook deze groep wordt behandeld als gewone asielzoekers. De ervaringen van 11 juli 1995 worden niet ter sprake gebracht. Media. Nee, nee. Dat, dat, daarvoor kregen we geen uh, kans. We mochten alleen vertellen of er recent iets uh, naar aanleiding is geweest of mm -hmm. iets dergelijks. Dus totaal niet uh, over het verleden en aan de oorlog en de nasleep van de oorlog. Dus ja. de gevolgen. Daar... Waarom? Nou ja, over de oorlog weten we alles. Dus we hoeven niet uh, van iedereen weer te horen uh, wat er is gebeurd en wat iedereen heeft meegemaakt. En... Dat zeiden ze? Ja, ja. Dus wat er afgelopen jaar is gebeurd, dat mocht je vertellen, maar niet... Uh, de voor. Het gevolg is dat deze nieuwe groep Srebrenica-vluchtelingen... stuk voor stuk wordt afgewezen. De medeverantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid... voor de val van de moslim-enclave... dat bij het Cohen-pardon nog als argument wordt aangedragen... geldt niet meer. Wij hadden beloofd om die moslims te beschermen. Om hun een veilige aftocht te bieden. En dat hebben we vervolgens niet gedaan... Nu zoeken zij veiligheid in Nederland en nu willen we ze weer wegsturen. En dat gaat niet aan. Aldus Johanne van Woerkom. Zij maakt deel uit van een kleine groep Nederlanders... die zich het lot van de Schubbernitsa-vluchtelingen aantrekt. De groep tooit zich met de naam Politiek Comité Starimost. Starimost is de naam van de beroemde boogbrug in de Bosnische stad Mostar... Een brug die altijd het symbool van verzoening en interethnische tolerantie in Bosnië is geweest. In 2000 en 2001 zijn veel vluchtelingen uit Srebrenica naar Nederland gekomen. Ze probeerden na de val van de moslimenclave eerst hun leven weer op te pakken in Bosnië. Maar dat lukte niet, waardoor ze dus pas relatief laat naar Nederland zijn gevlucht. Politiek comité Stari Most heeft zich het lot van deze vluchtelingen aangetrokken. Ze bundelden de gruwelijke herinneringen van deze groep mensen in een rood boek. Dit boek bieden ze vandaag aan aan de commissie Justitie van de Tweede Kamer. Het op 29 oktober 2002 gepubliceerde Roodboek krijgt Ruimschoots politieke aandacht. De toenmalig demissionair minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Hilbrand Nawijn, belooft in een brief aan de Kamer de dossiers van de vluchtelingen nog eens onder de loep te nemen. Zijn opvolger, Rita Verdonk, schrijft daarover aan de Tweede Kamer... op 29 augustus 2003... Ik heb de zaken die door Stari Most onder de aandacht zijn gebracht bezien... conform de toezegging van mijn ambtsvoerganger... en getoetst op specifieke individuele omstandigheden. Hieruit is niet gebleken dat ik met gebruikmaking... van mijn inherente afwijkingsbevoegdheid... tot verlening van een verblijfsvergunning kan overgaan. De Kamer neemt hier geen genoegen mee en dwingt de minister op 30 september 2003 met een motie... om alsnog de Stari Most-dossiers te herbeoordelen. Aanleiding daarvoor is een advies van de UNHCR... de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. En daarin staat dat er voor vluchtelingen, zoals die uit Srebrenica... van gedwongen terugkeer geen sprake kan zijn. Minister Verdonk zegt op 10 oktober namens het kabinet toe... de dossiers nog eens te herbeoordelen. Maar... Voegt daaraan toe. UNHCR hanteert als uitgangspunt dat de vreemdeling terug dient te kunnen keren naar zijn oorspronkelijke woonplaats binnen Bosnië-Herzegovina. Ik kan niet instemmen met het toepassen van dit uitgangspunt. Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen terugkeren naar Bosnië-Herzegovina. Ruim drie maanden later volgt de uitkomst van de herbeoordeling van de minister. Op 23 januari 2004 schrijft ze de Kamer. Als gevolg van deze tweede analyse heb ik ten aanzien van 17 personen besloten om nog een verblijfsvergunning te verlenen. Hiermee beschouw ik de behandeling van de Stadi Most-lijst als afgerond. 17 personen, dat zijn 4 dossiers op een totaal van meer dan 100 dossiers. Zij krijgen een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Voor de anderen wordt dit geweigerd door minister Verdonk. In het programma Buitenhof van 8 februari 2004 geeft ze het volgende argument. Deze mensen zijn een aantal keren getoetst door de rechter en deze mensen zijn niet zielig bevonden. Er is tegen die mensen, het is onderzocht of het onveilig is in het land van herkomst en dat is niet zo. Het gaat niet om veilig. Veilig moet je in dit verband van uitgeposteerde asielzoekers niet gebruiken. Het gaat om mensen eigenlijk die, die geluk zoeken. Minister Verdonk laat vervolgens in het Kamerdebat van 9 februari 2004... duidelijk weten wat zij vindt van de Nederlandse verantwoordelijkheid... voor de Srebrenica-vluchtelingen. Dat doet ze in antwoord op een vraag van Jan de Wit van de SP. In dit geval van Stari speelt nog de bijzondere verantwoordelijkheid van uh, Nederland... Nederland zou in ieder geval de verplichting moeten voelen... om deze mensen zoveel als mogelijk hier uh, op te nemen. Is dat ook nog een argument uh, dat in uw besluitvorming heeft uh, meegespeeld... bij de beoordeling van al die dossiers? De minister? Uh, voorzitter, nee, dat heeft in dit geval niet meegespeeld. En daarmee lijkt het lot voor de late vluchtelingen uit Schubrenica bezegeld. Een meerderheid van de Kamer vindt dat de vluchtelingen zijn uitgeprocedeerd. Dat trauma's niet hoeven te worden meegewogen. En dat Nederland in de beoordeling van de Stari Most vluchtelingen geen extra verantwoordelijkheid heeft. Michael, Michael, Michael, Michael. Op 11 juli was er grote paniek en verwarring onder de mensen. Ik heb alles gezien en gedacht dat wij nooit meer leefden uit de hel van Srebrenica zouden komen. Ik zag heel veel mensen doodgaan. De grond kon het bloed niet meer verwerken. Ik liep op bloed alsof het water was. Alles wat wij hebben meegemaakt heeft diepe sporen achtergelaten. Slapeloze nachten heb ik nog steeds. Ik krijg therapie om mij te sussen. Samen met mijn broer ben ik sinds 2000 in Nederland... en wachten wij op jullie hulp. Wij bedanken jullie bij voorbaat. Toch lukt het enkele tientallen afgewezen vluchtelingen uit Srebrenica... in de jaren daarna om via procedures bij de rechtbank alsnog een verblijfsvergunning te krijgen. De afwijzing van Verdonk blijkt voor de rechtbank geen stand te houden. Advocaat Jan-Willem de Haan. Als jij goed genoeg aan de rechtbank kon uitleggen... dat de traumatische ervaring niet ophoudt... bij de val van de enclave in juli 95... maar dat je, ja, er sprake is van opeenstapeling van traumatische ervaringen. En als je dat dus maar duidelijk genoeg kon maken aan die rechtbanken... Nou, dan had je dus wel een kans dat dat in ieder geval... door die rechtbank werd gehonoreerd. Maar een aantal andere vluchtelingen wordt wel teruggestuurd naar Bosnië. Media. Niemand kon begrijpen waarom de ene wel mocht blijven en de ander niet. Hm. Ik weet dat mensen zelfs hun dossiers gingen vergelijken. Van, nou, kijk, we hebben bijna hetzelfde verteld of hetzelfde meegemaakt... en toch heeft de ander het wel gekregen en de ander niet... En het was ons niet te begrijpen. En uh, wie het niet krijgt, heeft dan pech gehad. Wat bent u nou naar op zoek? Ik ben op zoek naar, uh, naar dat ambtelijke stuk waarin geconcludeerd wordt. Jurist Freek van Workum bladert in zijn uitgebreide dossiers. Door toevallige omstandigheden raakt hij betrokken bij het lot van deze vluchtelingen. Een uh, vriendin van mijn vrouw, die kende een, een Bosnische vrouw, een vrouw dus uit uh, Srebrenica. En uh, die zat in een procedure die helemaal vastgelopen uh, was. En op zeker moment bereikten wij het verzoek. Of ik eens naar dat dossier wilde, wilde kijken. Dat heb ik na heel lang aarzelen heb ik dat uiteindelijk gedaan. Eigenlijk meteen uh, verbaasde ik mij over een, een aantal dingen, dus toen ben ik er echt zeer serieus naar, naar gaan kijken. En dat leidde uiteindelijk tot een, uh, een verzoekschrift... aan de toenmalige minister van, uh, van Vreemdelingenzaken, mevrouw Verdonk. Uh, ja, houdende de vraag van, wilt u er nog eens naar kijken? Want mij komt voor dat daar alle reden voor, uh, voor is. En toen uh, vrij snel, vijf of zes weken daarna... kwam een bericht uit uh, Den Haag dat mevrouw alsnog in het bezit... Uh, werd gesteld met haar gezin van een, uh, van een verblijfsvergunning. De conclusie van de IND die Van Workum in deze zaak te lezen krijgt... is opmerkelijk. Ik lees dat stukje denk ik maar even voor. Het is duidelijk dat het niet goed gaat met vooral de vrouw. Gelet op haar traumatisch verleden... en overwegende dat haar asielaanvraag misschien wel niet voldoende recht is gedaan... ligt nu als oplossing het verlenen van een verblijfsvergunning... conform beschikking minister voor... Een echte andere oplossing is er niet. Vooral dat die paar woorden. Hij asielaanvraag is misschien wel niet voldoende recht gedaan. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. En daarna gingen de dingen snel. Want, want ja, dat, dat, dat wordt dan gecommuniceerd met uh, andere vluchtelingen. En binnen twee weken had ik uh, alle andere vluchtelingen uit Srebrenica uh, aan de telefoon gehad of aan de deur gehad met steeds hetzelfde verzoek van, wilt u ook naar mijn dossier kijken? En ook dat heb ik toen uh, gedaan. Op basis van zijn bestudering van alle dossiers... schrijft Van Wolkum in 2006 het rapport Afrekenen met Srebrenica. Nijmeegs onderzoek kraakt Srebrenica-beleid. Goedenavond. Vluchtelingen uit Srebrenica zijn door de Nederlandse staat jarenlang geweerd. Terwijl de Tweede Kamer was beloofd dat er een ruimhartig toelatingsbeleid zou komen. Dat concludeert de Nijmeegse onderzoeker Freek van Workum. Vanmorgen toog de Nijmekse onderzoeker Freek van Workum naar Den Haag om de stapels schrijnende verhalen te overhandigen. Wat hier gebeurd is, is zo vergaand. De procedures zijn zo onzorgvuldig geweest. Naar mijn indruk is ook de Kamer misleid. Ja, mij komt dan voor dat er wel consequenties haast zouden moeten zijn. Hij hoopt dat daarmee een einde komt aan de jarenlange onzekerheid voor veel Bosnische gezinnen. Een fragment van Omroep Gelderland van 24 oktober 2006. In het rapport verwijt Van Workum de minister en de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, onzorgvuldig handelen... De IND heeft het drama dat in Srebrenica heeft plaatsgevonden... en de gevolgen daarvan niet of nauwelijks meegewogen... in de beoordeling van de asielaanvragen. Het schandaal is dus dat, dat, dat die groep uit Srebrenica... die is eh, na 2000 volkomen en volkomen er is. Er is gewoon niet serieus naar gekeken. Het, het enkele feit dat die mensen uit die regio... Afkomstig waren, waarmee Nederland ja, een bijzondere band heeft, omdat we daar soldaten hadden die toen die mensen niet konden beschermen. Daar is men volledig en volledig aan voorbij gegaan. Men kon weten, men behoorde te weten. dat die groep getraumatiseerd was. Dat die groep niet in staat was tot, tot, tot volledig verklaren. Men had die mensen moeten helpen. En dat is kwalijk, dat is meer dan kwalijk. Verdonk verwerpt de bevindingen van Van Workum in een brief aan de Kamer van 31 oktober 2006. En ze komt ook niet tegemoet aan de wens van de Kamer om uitstel van uitzetting. Enerzijds omdat er sprake is geweest van een ruimhartig toelatingsbeleid... en anderzijds omdat de veiligheids- en mensenrechtensituatie in Bosnië... een terugkeer niet in de weg staat. Ik zou betrokkenen onnodig in grote onzekerheid brengen... indien ik aan uw verzoek gehoor zou geven. Het zijn de laatste woorden van minister Verdonk over de vluchtelingen uit Srebrenica advocaat De Haan. Men weigerde gewoon te erkennen, punt 1, dat, dat die zes regeling, dat, dat traumatabeleid, uh, beleid dat daar uh, ja, iets aan uh, schortte. Punt 2, men weigerde nog steeds uh, ja, echt expliciet te erkennen... van wij hebben een bijzondere band of verantwoordelijkheid voor die mensen. Mm -hmm. En ja, dat, dat is tot op het laatste moment voorhouden. Van Workum, maar ook het politiek comité Stari Most... en de verschillende advocaten die zich voor de vluchtelingen hebben ingezet... worden op 20 november 2006, drie weken na de verklaring van Verdonk... door de rechtbank in Rotterdam in het gelijk gesteld. De rechtbank concludeert dat wezenlijke informatie uit het dossier... niet is betrokken bij de beoordeling. Dat is een vernietigend vonnis. Dat, dat, dat, dat is ongelooflijk onzorgvuldig gewerkt. Naar het oordeel van de rechtbank. Overigens, uh, de, die, die, die, die uitspraak van de, van de rechtbank Rotterdam was zo sterk en zo vernietigend uh, dat, dat de minister daar niet tegen in beroep is gegaan bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State. Dat heeft ze wijzellijk achterwege gelaten. Een soort schuldbekentenis. En dat zou ik willen zien als een soort van schuldbekentenis, ja. Bij het aantreden van het vierde kabinet Balkenende in 2007... staat in het regeerakkoord een generaal pardon voor 26.000 asielzoekers. Ook de mensen op de Starimost-lijst. Toch blijft er hierna nog een kleine restgroep Starimost-vluchtelingen over. Freek van Wokken. Dat waren mensen, dat was, dat was veruit de grootste groep... Uh, die naar Nederland kwamen na 1 april 2001. Mm -hmm. En dat pardon... Het generaal, pardon, gold slechts voor, voor, voor mensen die voor 1 april 2001 naar Nederland uh, kwamen. En over hoeveel mensen hebben we het dan? Dat waren er ongeveer 20: Twintig volwassenen. Uit brief van de staatssecretaris van Justitie aan de Tweede Kamer. 12 september 2007. In enkele zaken loopt er een onderzoek naar 1F-aspecten. Van de overige dossiers komt iedere vreemdeling in aanmerking voor een verblijfsvergunning... Ik concludeer dat hiermee een oplossing is gekomen... voor de vreemdelingen behorende tot de Most-groep. Bijna alle Srebrenica vluchtelingen hebben nu een verblijfsvergunning. Op drie na. Er zaten bij die groep van twintig uh, nog drie 1F'ers. 1F vluchtelingenverdrag. Dat zijn mensen die dus in verband... Uh, uh, worden gebracht met, uh, met oorlogsmisdaden, misdrijven tegen de, mens, uh, tegen de mensheid en wat daarmee verwant is. En uh, als die aantekening op je rust, dan kom je niet in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Uh, uh. Na dat mini-pardon blijven er dus nog drie gezinnen over, waarvan in twee gevallen. Uh, die 1F-verdenking bijna onmiddellijk uh, vervalt. Dat, dat, dat, en dat was ook volkomen terecht, want dat waren onzinzaken. En daarna blijft er dus nog één zaak over. Het was niet de eerste keer dat de IND de 1F-regel toepaste bij deze groep. Die verdenking van oorlogsmisdaden die, die heeft gerust op in totaal... Uh, 14 uh, personen uit, uh, uit Srebrenica, 14 vluchtelingen. En naar bleek is, is, is dat artikel niet heel erg zorgvuldig uh, toegepast. Uh, die zaken die, die, uh, die spelen zo tussen 2004 en, en, en, en 2007... In die periode zijn uh, tien of elf van die veertien 1F-zaken afgeschoten... Hmm. Voor, de, voor de rechtbank. Of men kwam uit eigen beweging al tot de conclusie... dat er van de aanvankelijke veronderstellingen helemaal niks klopte. Dertien keer zijn Srebrenica-vluchtelingen... ten onrechte beschuldigd van oorlogsmisdaden. Dat heeft de rechter of de IND zelf inmiddels vastgesteld. Het veertiende geval, de zaak S, stond in september vorig jaar voor de rechter... Zijn verzoek werd opnieuw afgewezen. Er is hoger beroep aangetekend. Bij de toepassing van 1F vluchtelingenverdrag... wordt de grootst mogelijke terughoudendheid en zorgvuldigheid betracht. Als je dan toch concludeert tot 14 keer toepassen van 1F vluchtelingenverdrag... en je zit er 13 en daar ik verwacht 14 keer naast... dan is dat uh, toch wel wat droevig. Mm -hmm. Dat wijst niet op zorgvuldigheid, naar mijn mening. Tot zover deze reconstructie van het Nederlandse asielbeleid... met betrekking tot de Srebrenica-vluchtelingen. U hoorde een bijdrage van Gerard Leenders en Kees van der Bos... en u hoorde verder de stemmen van Anil Alic, Astrid Nauta en Pieter van der Wielen. De techniek was in handen van Alfred Koster. Via de noodzenders Hilversum en Tjerkgaas is dit Radio 1. En we praten nog even door over de vluchtelingen uit Srebrenica. In de reportage hoorde u net dat vorig jaar september... het verzoek om een verblijfsvergunning van de allerlaatste vluchteling... de heer S. door de rechter in Zutphen werd afgewezen. Zijn advocaat Mark Wijngaarden van het kantoor Beuler... tekende meteen hoger beroep aan bij de Raad van State. En Mark van Wijngaarden is nu aan de telefoon. Goedemiddag. U heeft vorig jaar september beroep aangetekend en wat is het resultaat? Er is nog geen resultaat. De oh. Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan. Duurt dat niet een beetje lang? Dat duurt heel erg lang, want volgens de wet moet de Raad van State binnen 23 weken uitspraak doen. En we zitten inmiddels al op uh, zeker 10 maanden. Wat kan daar dan achter zitten? Dat is, uh, daar kom je nooit achter bij de Raad van State. Ik constateer oh. wel dat de Raad van State zich steeds vaker niet aan deze wettelijke termijn houdt. Nou, laten we daar dan niet op ingaan, want daar komen we dus niet achter. Laten we even op de zaak inhoudelijk ingaan. Meneer S. kwam begin deze eeuw naar Nederland, vroeg asiel aan en wat liep er toen mis? Nou, wat er eigenlijk is misgelopen is dat hij bij zijn asielaanvraag verteld heeft over S.S. Rebrenica. En onder andere dat hij als lid van de militaire politie betrokken was bij... De, de, de, de mishandelingen in detentie uh, en de executie van zeven uh, gearresteerde Serbische krijgsgevangenen. Dan kan ik me wel voorstellen dat de rechter in Zutphen zegt wegwezen. Als het waar is wat hij heeft verteld, wel ja. Maar dat is het denk ik niet. Want? Want er zijn door het ontsluiten van het bewijsmateriaal van het Joegoslavië tribunaal is er heel veel bewijs uh, vrijgekomen, echt hard bewijs... dat het verhaal van meneer S. helemaal niet kan kloppen. En welke bewijzen zijn dan vrijgekomen? Nou, onder andere zijn er lijsten vrijgekomen van, uh, van, wie er, uh, van wanneer de militaire politie... aan, aan wie zeg maar, die executie is toegeschreven, wanneer de militaire politie is opgericht... en wie daarvan hebben deel uitgemaakt. En het is duidelijk dat meneer Sir S. dat niet was. Maar waarom heeft hij dat dan zelf verklaard? Dat is een goede vraag. Um, dat zou ik ook willen weten. Het probleem is alleen dat meneer S. zelf niet in staat is om daarover te praten. Meneer S. is zo zwaar um, getraumatiseerd. En ja, psychisch gewond kun je zeggen dat hij uh, niet eens in staat is om te reizen. Laat staan om over deze traumatische gebeurtenissen te gaan verklaren en praten. Dan snap ik het niet helemaal. Uh, je gaat natuurlijk jezelf niet beschuldigen van iets wat niet waar is. Je gaat niet zeggen bij de IND, ik heb bij een militie gezeten... en ik ben betrokken geweest bij executies als het niet zo is. Ik, althans, je schiet je zelf dan wel heel erg in eigen voet. Nou, in de eerste plaats denk ik niet dat meneer... Um, S. zich bewust is geweest van het feit dat hij zichzelf beschuldigde. Mm -hmm. um, in de tweede plaats, ja, het is op dit ogenblik zelfs voor zijn psychiater uh, moeilijk zo niet onmogelijk om acht, te achterhalen wat destijds zijn motieven waren. Persoonlijk heb ik de indruk dat meneer S. misschien meer verteld heeft wat hij had willen doen of dat hij zelf vindt dat hij had moeten doen dan wat hij feitelijk gedaan heeft. Maar... Dat is mijn indruk en hoe het echt zit zal meneer S zelf moeten verklaren. En nogmaals, die, die ligt psychisch echt zo in de kreukels. Die, hmm. die, die, die moet een grote dosis falium hebben op het moment dat hij erover begint te praten. Hmm. U, u bent ervan overtuigd dat die, niet, dat die bewijzen overtuigend zijn? Dat hij niet bij die militie heeft gezeten? Dat het kan, die... het kan op, op basis van objectief hard bewijsmateriaal verkregen door het tribunaal, kan het niet waar zijn dat meneer S in zijn eerste interview hij verteld. Waarom heeft u de rechter in Zutphen daarin niet van kunnen overtuigen? De rechter in Zutphen... Um, nou, er zijn twee problemen. Um, in de eerste plaats een probleem inherent aan het vreemdelingenrecht. Wat eenmaal door de rechter is vastgesteld... dat blijft in principe altijd de waarheid, of het nu klopt of niet. Het tweede probleem is... Um, en dat begrijp ik ook wel van de rechtbank in Zutphen... Die vindt dat meneer S. zelf moet verklaren waarom hij dan uh, in 2001 iets heeft gezegd wat niet waar is. En wat daarom niet klopte en wel klopte. Maar dat kom je eigenlijk weer bij het begin van het probleem. Meneer is zo getraumatiseerd geraakt door wat daar uh, gebeurd is. Dat hij nog steeds onder intensieve behandeling staat. En het medisch niet verantwoord is om, uh, in ieder geval voor mij, om hem daarop door te gaan vragen. Ik heb het gevoel dat u deze zaak niet gaat winnen. Ik zou hem moeten winnen. Daar ga ik vanuit. Zeker als u bedenkt dat uh, de rest van het gezin van meneer S. inmiddels wel een verblijfsvergunning heeft gekregen. Alleen hij niet. Alleen hij niet. Hm. Maar hij hoeft Nederland niet te verlaten. Want hij is psychisch ligt hij zo in de kreukels dat hij volgens de artsen van de IND niet kan reizen. En die situatie is ook al jaren aan de orde. Wanneer hoopt u iets van de Raad van State te horen? Zo snel mogelijk. Ik <laughs> dank u wel. Advocaat. Mark Wijngaarden. En uh, dit was uh, Argos van vandaag. Volgende week en trouwens ook de week daarop... kunt u luisteren naar een reconstructie van de opkomst en ondergang... van het deze week gesloten Islamitisch College Amsterdam. Straks neemt Tros in bedrijf het over. En tot aan de ster het nummer Srebrenica van Alma Verovic.